De man werd op nieuwjaarsdag door het Libanese leger opgepakt. Behalve in Libanon werd hij ook in Saoedi-Arabië gezocht. De Abdullah Azam-brigades staan op de lijst van terreurorganisaties... van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.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 Het weer, eerst nog af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het zuiden regen bij 9 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het tot de avond droog. Ook dan is het met 10 tot 12 graden erg zacht. Dit was het NOS Journaal. A de Er staat 1 file op de A28 van Zolle naar Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VP Euro. Max van Wezel. Een hele goede middag en een gelukkig nieuwjaar nog. Welkom bij Argos, het onderzoeksjournalistieke programma van Radio 1. Wat later dan u gewend bent, maar hier zijn we dan op ons nieuwe tijdstip van 2 tot 3. Met het vertrouwde programma waarin we zaken tot op de bodem voor u uitzoeken. Met een nieuwe tune... Dat hoort u. En met nieuwe rubrieken. Vandaag is dat de boeken. Elke maand bespreken we met een wisselend panel... van onderzoeksjournalisten en recensenten... de nieuwste boeken op onderzoeksjournalistiek gebied. Vandaag doen we dat met Sjoerd de Jong... ombudsman van NRC Handelsblad... en met Marke Kleiweg van onder meer de Groene Amsterdammer... en Vrij Nederland. We gaan straks om kwart voor drie horen welke boeken ze hebben gelezen. Maar eerst het Argos Onderzoek... Begin vorig jaar werd de Libier Al-Jabali vrijgesproken van schuld aan de Schipholbrand. Een verschrikkelijke brand, elf mensen omgekomen in hun cel, uiteindelijk traden er twee ministers af, en een man werd hardnekkig vervolgd, Ahmed Isa Al-Jabali. We hebben die zaak in de tijd voor u op de voet gevolgd. Achttien maanden zat hij vast, waarvan zeven maanden in isolatie. Waarom wil de justitie hem per se vervolgen? Bij een grote ramp? wordt kennelijk een zondebok. Hij is inmiddels vrijgesproken, maar acht jaar na de Schipholbrand... is de juridische strijd nog steeds gaande. Al-Jabali eist meer dan zes ton schadevergoeding van de staat. En een verblijfsvergunning, net als andere slachtoffers... van de brand hebben gekregen. Tot op het laatst zit het openbaar ministerie de man dwars. Waarom? Luister naar een reportage van Willem de Haan. In de visie van het hof is de kans dat een weggeschoten checkje... onder de gegeven omstandigheden tot brand kan leiden... bepaald gering te achten. Sigaretten branden geheel op... terwijl checkjes naar verloop van tijd uitgaan. Ik wou dat ik niets heb gedaan. En ik geloof dat het nieuws is wat ik voor. Hij gaat eerst een feest vieren. En daarna gaat hij samen met ons eens kijken. Wat, hij, wat voor schadevergoeding hij bij de staat kan vorderen. Als laatste hoorde u advocaat Damman in het nws journaal van 1 maart vorig jaar. Vlak nadat het Haagse gerechtshof Ahmed Al-Jabali heeft vrijgesproken. En zijn advocaat heeft schadevergoeding gevraagd. Die zaak komt over tien dagen voor. Maar het openbaar ministerie wil hem die schadevergoeding niet geven. Dat blijkt uit een stuk waar wij onlangs inzage in kregen. Het OM is van mening dat gronden van billijkheid ontbreken... om tot de verzochte vergoeding over te gaan. Daarmee zou Al-Jabali na 18 maanden ten onrechte in de gevangenis te hebben gezeten... achterblijven met lege handen. Waarom hield het Openbaar Ministerie zo lang vast aan opzettelijke brandstichting? Waarom zat Al-Jabali maandenlang in isolatie, uniek in de Nederlandse geschiedenis? En waarom weigert het OM nu in te stemmen met een schadevergoeding, ondanks zijn vrijspraak? Argos over waarom Ahmed Isa Al-Jabali de schuld van de brand moest krijgen... en over hoe het OM zich een slecht verliezer toont... 26 oktober 2005. Op het cellencomplex zijn 298 bewoners aanwezig. Ze worden bewaakt door 13 bewaarders. In de vleugels J en K verblijven op dat moment 85 personen. Het zijn alle vreemdelingen die wachten op uitzetting uit ons land. Om 5:12 voor 12 die avond gaat in de centrale post van de Marisjoucee het brandalarm af. De brandmeldinstallatie geeft aan dat er een melding is afkomstig uit de vleugel K... De Schipholbrand. In de nacht van 26 oktober 2005... breekt er brand uit in het cellencomplex op Schiphol-Oost. Een groot deel van de kaafvleugel brandt af. Voor elf vreemdelingen wordt de celdeur te laat geopend. Bij het aanbreken van de dag is de aanblik afschuwelijk. Het cellencomplex op Schiphol-Oost. Vervrongen staal, geblakende muren en uitgebrande cellen. Stille getuigen van een drama waarbij elf mensen kansloos om het leven kwamen. Opgesloten in hun cel, gestikt in de rook. Al direct na de brand valt de verdenking op de Libische bewoner van cel 11... Ahmed Isa al-Jabali. Dat komt omdat de brand in zijn cel lijkt te zijn begonnen. De technische recherche vindt de ochtend na de brand in zijn cel twee brandhaarden. Om die reden denkt het Openbaar Ministerie meteen aan opzettelijke brandstichting. De officieren van justitie Martin Onderwater en Marian Veenberg geven vanaf het begin leiding aan het onderzoek. Teamleider is de officier van justitie Maarten Vos... die zich voor het eerst in een interview uitlaat over het onderzoek. Het is logisch, zegt Vos, dat het Openbaar Ministerie... al snel denkt aan opzettelijke brandstichting. Als uiteindelijk duidelijk is, duidelijke aanwijzingen zijn... sterke aanwijzingen zijn, dat er meerdere brandhaarden zijn... Dan verschuift uh, zeg maar de focus wel richting een mogelijk, op, mogelijk opzettelijke brandstichting. Ahmed Al-Jabali wordt na de brand per ambulance vervoerd naar het VU-medisch centrum. Daar wordt hij, vanwege zijn ernstige brandwonden, negen dagen in een kunstmatige coma gehouden. Meteen als hij uit die coma ontwaakt, wordt Al-Jabali naar het gevangenenziekenhuis in Scheveningen overgebracht, waar hij wordt aangehouden door de politie. We spreken hem voor het eerst in het voorjaar van 2007. En vragen hem naar zijn herinnering aan dat moment. Ik herinner me die 7e november. Ik kon toen niet lopen. Ik kon ook niet goed praten. Ik kon mijn mond niet goed sluiten. Er liep speeksel uit mijn mond en ik trilde over mijn hele lichaam. En ze bleven maar vragen wat er die nacht gebeurd was. asken en asken. Toen ik van de cel naar de verhoorkamer was gebracht, hebben twee verpleegsters me ondersteund. Ik kon niet goed lopen. Mijn benen waren te zwaar. Het was ook zo erg dat de politie zei dat ik loog over de brand die een elf mensen het leven had gekost. Dat was het eerste waar ze mee begonnen. Dat was zo moeilijk voor me. Because of the fire that you light, and it cost 1 people died. En start from that, it's really. Difficult. Ahmed al-Jabali was helemaal niet in staat de eerste verhoren te ondergaan, zei hij in 2007. Waarom, zo vragen we Maarten Vos, had de politie zo'n haast met die verhoren? In alle gevallen wil je eigenlijk zo kort mogelijk na een gebeurtenis die onderzocht wordt, uh, belangrijke getuigen horen. Uh, dan is de herinnering het meest vers en dat kan heel belangrijke informatie zijn voor de richting van je verdere onderzoek. En dat gold dus ook voor de verdachte. Terwijl, en dat wist u denk ik ook, uh, mensen die net uit coma zijn uh, vaak niet al te coherente verklaringen afleggen. Hè, waar spreken nog last hebben van wanen enzovoort. Of dat zo is, uh, dat weet ik niet zeker. Maar het gaat toch niet zozeer om uh, dat je daarmee meteen de waarheid boven tafel hebt. Je wil kijken of je herinneringen kan vernemen, waarnemingen kan vernemen om die vervolgens af te zetten in de rest van het onderzoek. Hij zegt Aljabali zelf, over, die, over het allereerste verhoor zegt hij, er kwamen twee agenten bij mij en die zeiden van, uh, weet je waarom wij hier zijn? Wij zijn hier vanwege de Schipholbrand die elf doden heeft gekost en die jij hebt aangestoken. Is het denkbaar dat de politie dat tegen hem gezegd heeft? Um, ik weet het niet zeker, het is niet ondenkbaar. Um, kijk, als je in een verhoorsituatie komt met iemand die in dit geval verdacht wordt van het veroorzaken van een brand... Dan is het ook logisch dat je uh, iemand uh, ja, serieus ondervraagt. En een dergelijk verhoor is niet uh, een gesprekje alleen maar bij de koffie, maar gaat ook recht om dat je probeert iemand te confronteren als dat nodig is met mogelijke onderzoeksresultaten, eventuele ongerijmdheden in verklaringen. Past dit wel? Dus je wilt toetsen wat hij zegt of dat wel, wel houdt, wel standhoudt. Dat is een normaal verhoorsituatie. Maar is het dan niet handiger om, ja, ik ben een amateur hoor... om te zeggen van, uh, vertel eens wat er volgens jou is gebeurd... in plaats van dat je zegt, jij hebt die brand veroorzaakt, vertel eens hoe dat kan. Ja, dat is achteraf kijken van uh, wat zou achteraf gezien een beter resultaat hebben opgeleverd. Daar, daar kan ik niet echt zinnig, een zinnig antwoord op geven. Aljabali wordt op maandag 7 november in verwaarde toestand verhoord... Volgens het procesverbaal van de verhoren zegt hij tijdens dat eerste verhoor... Ik heb een sigaret in brand gestoken en op de grond gegooid. En dat ben ik later vergeten. De sigaret lag op een zakdoekje. Welk zakdoekje op de lakens lag. Later zag ik daar vuur vandaan komen. Diezelfde dag zegt Al Jabali tijdens een tweede verhoor... Op de lakens lag toiletpapier. Ik denk dat de sigaret is gevallen. Ik heb daar niet op gelet. De volgende dag, dinsdag 8 november, gaan de verhoren door. Ik heb de sigaret weggegooid, waarbij ik niet wist dat hij nog brandde. Voor de officier van justitie zijn deze verklaringen verdacht. Want viel de sigaret nu op de grond of op het bed? Was de sigaret nu aan of uit? Uit het dossier blijkt dat Al Jabali tijdens de verhoren soms nauwelijks in staat is om zijn ondervragers te woord te staan. In het procesverbaal van het verhoor van de 8 november 2005 lezen we. Noodverbalisant. De psychiater van verdachten deelt ons mede dat Al J. een injectie nodig heeft. en zij hem niet verder in staat acht het verhoor voor te zetten. Het verhoor wordt gesloten om 15.30 uur. Veel nuttige informatie leveren die eerste verhoren niet op. Tijdens die verhoor, op 7 en 8 november, zegt Al-Jabali dat er geen doden zijn gevallen en dat hij het enige slachtoffer is. Misschien was er een andere brand, zegt hij. Hij praat ook over vliegtuigen en dat hij het land uitgezet is. Harold Merkelbach is hoogleraar psychologie en rechten aan de Universiteit van Maastricht. Hij is gespecialiseerd in geheugenvervorming van verdachten. Het verhoor van Al-Jabali had, vlak na zijn coma, nooit mogen gebeuren, zei hij in 2007 tegenover Agos. De vakliteratuur is daar duidelijk over. De grote lijnen van die literatuur is dat deze mensen over het algemeen inderdaad slecht georiënteerd zijn. En dat ze warrig zijn. En dat ze vaak allerlei, uh, ja, toch angstaanjagende visioenen hebben. Vaak waanachtige belevingen hebben. Uh, om heel kort te gaan, dit zijn geen competente getuigen. Dit zijn, ook geen, dit zijn niet verdachten die je zou moeten verhoren. Want ze zijn simpelweg niet competent om een verklaring af te leggen. En als de politie dat dan toch doet, ja, dan mogen ze ook niet anders dan uh, warrige verklaringen... Verklaringen verwachten. Uh, en als je dat dan vervolgens tegenstrijdig gaat noemen. Uh, in de juridische zin van het woord. is dat toch wel bijzonder vreemd, vind ik. Merkelbach noemde de timing van de verhoren onbegrijpelijk. Nou, onbegrijpelijk, omdat de politie er toch naar zou moeten streven om aan waarheidsvinding te doen. De politie zou toch geen ander doel moeten hebben... en ook de officier van justitie zou geen ander doel moeten hebben... dan te pogen tot een nauwkeurige reconstructie te komen... van wat daar nou in die cel gebeurd is. Je zou moeten weten als opsporingsfunctionaris... en zeker als officier van justitie... dat je dit soort gevallen met een zekere terughoudendheid tegemoet moet treden. Men heeft zich daar niet aan gehouden. En ja, dat acht ik ronduit kortzichtig. Teamleider Maarten Vos. Er was uh, een goede reden om op dat moment uh, die verhoren uit te voeren. Een hele andere vraag is hoe je dan de, de resultaten van dat voor gaat interpreteren. Dat doe je dan daarna wel. En dat betekent helemaal niet dat datgene wat is afgelegd aan verklaring... dat je dat voorwaar aanneemt. Ja, maar de politie zegt letterlijk in een van de verhoren... als wij aangeven dat er twee brandhaarden zijn... en jij vertelt dat de brand is ontstaan door een sigarettenpeuk... dan geloven we jou niet. Wat is uw vraag? Nou, dan is mijn vraag van... kennelijk ging men er dus van uit dat dat roken van een sigaretje... eigenlijk helemaal niet het scenario was van wat zich had afgespeeld. Men geloofde in twee brandhaarden. Op dat moment, je hebt nog steeds verschillende scenario's op tafel... maar er waren sterke aanwijzingen voor het scenario dat er twee brandhaarden waren. En de consequentie daarvan zou zijn dat je sterkere aanwijzingen hebt... voor een moedwillige brandstichting. Had u als OM ook een gedachte over een eventueel motief? Als het gaat over moedwillige brandstichting... als je dat als scenario in gedachten hebt... dan is ook de vraag wel aan de orde van... Uh, goh, wat zou dan de reden zijn geweest... dat er iemand moedwillig brand heeft gesticht? Uh, maar dat is puur speculatief. Ja, de officieren die de zaak behandelden destijds... die zeiden van nou ja, het had... Het zou best wel kunnen zijn dat hij dacht van als ik brandsticht... Eh, ik raak gewond, ik word opgenomen in een ziekenhuis, ik heb brandwonden... ik kan daarmee mijn uitzetting naar Libië in ieder geval een tijd eh, oprekken. Ja, dat, dat zijn gedachten die natuurlijk op dat moment naar voren komen. Dat is ook logisch. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verklaringen van al Jabali tegenstrijdig... en toen ze vermoeden dat hij iets achterhoudt. Zo zegt officier van justitie Veneberg in oktober 2006, een jaar na de brand... dat Al-Jabali langer in voorarrest moet blijven vanwege... De verschillende, inconsistente en soms zelfs warrig te noemen verklaringen van verdachten over de brand... waardoor er aan het waarheidsgehalte van die verklaringen getwijfeld moet worden. Het Openbaar Ministerie blijft geloven in opzettelijke brandstichting. Zo is er veel aandacht voor de prullenbak... waarin Al-Jabali brand zou hebben gesticht. In een van de processen verbaal lezen we... Het deksel van de prullenbak is los, ondersteboven... in de nabijheid van de prullenbak... op een stuk verbrand textiel aangetroffen. De conclusie is dan gerechtvaardigd... dat het deksel al ten tijde van het ontstaan van de brand... van de prullenbak verwijderd was. Deze bevindingen stroken niet met de verklaringen... van de verdachte Al-Jabali. Eerder had Aljabali gezegd dat er geen deksel bij de prullenbak was. Nu blijkt de deksel er wel te zijn. Officier van Justitie Veneberg zegt op een rechtszitting 17 februari 2006... De verdachte weet niet hoe het komt dat de prullenbak een primaire brandhaard is. Klaas Rozemond is rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam... en hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit. Hij volgde de Schipholzaak jarenlang... Net als hoogleraar Merkelbach heeft Rosemond kritiek... op de wijze waarop Al-Jabali werd verhoord. Nou, het is, het is uh, riskant. Dus de manier waarop je iemand verhoort... die kan bepalend zijn voor datgene wat iemand zegt. Dus uh, hoe meer druk en hoe meer suggestie en hoe meer sturing... hoe onbetrouwbaarder een verklaring wordt. En dat, heeft dus eigenlijk, dat kan een tegenovergesteld effect hebben. Uh, namelijk de politie wil de waarheid aan de dag brengen... Uh, heeft een bepaald idee over wat de waarheid in de zaak is... Uh, stuurt het verhoor in die richting... en krijgt dan uiteindelijk ver verklaringen... die juist niet in overeenstemming met de waarheid zijn... doordat ze zo hebben gestuurd. Uh, en zegt u dan uh, dat de politie misschien achteraf gezien... te gredig was? Ja, dat is heel goed mogelijk, ja. En dat leidt u af uit? Nou ja, de, de, laten we zeggen bijvoorbeeld de, de omstandigheden... dat hij direct verhoord is uh, nadat hij uit coma is uh, gekomen. Ik zou, ik zou inderdaad denken, dat is uh, een situatie waarin mensen heel erg beïnvloedbaar zijn... vooral als ze getraumatiseerd zijn en zelf slachtoffer zijn van een, uh, een verschrikkelijke brand... en geconfronteerd worden met het gegeven, er zijn elf mensen omgekomen. Nou ja, het, het is heel goed voorstelbaar dat in zo'n situatie, als je dan iemand direct gaat verhoren... en je doet het op een sturende manier, dat je dan verklaringen krijgt die onbetrouwbaar zijn. Niet alleen bij justitie, maar ook in de politiek... leeft de gedachte dat Al-Jabali expres brand heeft gesticht. Illustratief is een opmerking van oud-minister van Sociale Zaken... Aart de Geus, op Radio 1 in september 2006. Er is hier dus gewoon iemand moedwillig bezig geweest om, uh, om brand uh, te stichten. mag ik niet zeggen, hoor, dat, uh, want nee. ik ga er niet over. Maar het irriteert mij wel dat uh, als je ziet dat er op zo'n manier een brand ontstaat... en dan spelen wij het in Nederland weer klaar om de halve wereld eromheen van schuld te betichten. Dit is gewoon echt een rotstreek geweest. Ook het ministerie van Justitie beschouwt Al-Jabali als een zware crimineel. Op 21 november 2005 wordt hij overgebracht... naar de penitentiaire inrichting Zuiderbos in Heer Hugo Waard. Een gevangenis waar vaker zware criminelen worden geplaatst. Die keuze is door de top van het ministerie gemaakt... zegt oud-gevangenisdirecteur van Zuiderbos Gert-Jan Teule... Hij spreekt wat moeilijk vanwege ademhalingsproblemen. Kijk, met dit geval bemoeide de hogere legerleiding zichzelf. Dus een sectordirecteur gevangeniswezen. die heeft zich erg bewust met de plaatsing van deze man bezig gehad. En wie was het, die sectordirecteur destijds? Uh, Peter van der Zanden. 21 november 2005. Ik kwam, midden van de dead. Ik en direct. ze me in isolationcel. Op 21 november 2005, dat was op een maandag, kwam ik in Heer Hugo Waard. Het was in het midden van de dag. Ik werd direct in de isoleercel gezet. Ik moest mijn kleren uittrekken en ik kreeg scheurkleding aan. Een overal van lichte stof. Dat is speciale kleding voor in de isoleercel. In die cel was verder niets, ook geen bed. Een matras op de grond en een bewakingscamera. En niets in de cel, no bed, Only and camera. S Morgens kon ik een kwartier douchen en luchten. Dan mocht ik ook roken. Daarna moest ik terug in de isoleercel tot de volgende dag. En dan de cel ten niks Al-Jabali wordt bij aankomst direct in een isoleercel gestopt. omdat hij suicidaal zou zijn. De opdracht daartoe kwam rechtstreeks uit Den Haag, zegt Teulen. En dat kwam van het overkantoor. Ja. Want een, een inkomst in de straf zou plaatsen, mm. nou, dan moet je toch wel een zware verdenking hebben. Mm -hmm. Dat doe je niet. Iemand gaat gewoon via een inkomstenzaal naar een paar uur naar binnen. Ja. Mm. Dus als iemand zwaar suïcidaal zou zijn, dan moet dat van buiten komen, dat bericht. Dat kan niet van binnen komen. Dat wisten wij niet. Maar Al-Jabali is helemaal niet suïcidaal. Zo constateert een psychiater van justitie. Toch wordt de isoleermaatregel verlengd. Volgens Teulen zat er dan ook wat anders achter. Maar de hele kern van het verhaal is, men is erg dom geweest dat hij zelfmoord heeft willen plegen. Met als consequentie, als de man zelfmoord pleegt, dat het proces stil komt te staan omdat er geen daden meer is. Ja. Dat is het kern. Teulen protesteert na een week tegen de isolatiemaatregel bij zijn baas op het ministerie, Peter van der Zanden. Hij kwam de 21ste. Het zou een vrijdag zijn geweest. En toen een week daarna hadden we een directeurconferentie in Apeldoorn. En toen heb ik tegen Van der Zanden gezegd dat ik hem niet langer in de isoleer wilde houden. Omdat ik vond dat dat eerder leidde tot uh, suicidaliteit dan dat het ervoor kwam. Uh -huh. En ik zal het niet gemakkelijk vergeten, want het was die dag dat het opeens zo heel hard sneeuwde. En uh -huh. half Nederland vast zat. Oh ja. Directeur van de DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen... Peter van der Zanden, stemt in met een alternatief. Al-Jabali blijft in isolatie, maar die wordt opgelegd in een gewone cel... waar speciale camera's worden opgehangen. Hij is onderworpen aan een speciaal voor hem ontwikkeld regime. Ook weer bedacht door het ministerie, zegt Teule. Ze hadden een juridische basis nodig om iemand dus 24 uur onder camerabewaking op een gewone cel vast te zetten. Ja. Mm. Waren de waren in de dagelijkse inwendige controles... dat was elke dag om vijf uur middags. ze noemen dat visitatie, dat was zeer vernederend. Hoorde dat ook bij dat uh, regime van de dus Straf, Straks wordt elke dag uh, volledig ja. nagezocht. Ja. Het speciale regime hield ook in dat Al-Jabali 24 uur per dag op cel moest blijven oud-directeur Teude vond dat veel te zwaar. En hij bedacht een oplossing die wel wat kostte. Dus ik kreeg zeven dagen in de week een bewaker. Een bewaker? Een bewaker, dus ja. niet een PIW'er, maar een bewaker. Mm -hmm. En dan deden we het zo. Uh, zodra hij buiten zijn cel kwam, stond er een bewaker naast. Mm -hmm. Maar we kregen dus extra budget om mm -hmm. daar een mannetje naast te zetten... Er zat dus altijd een personeelslid bij. Nee. Ja, dat is extreem, dat doen we met niemand. Nee, en dat vond het hoofdkantoor goed, dat dat zo ingevuld nou, werd? niet goed, die betalen het. Ja. Ik heb het altijd een bijzondere situatie gevonden, hoor. Dat je dus zegt, uh, iemand moet willen van het proces zo bewaakt worden... dat hij zichzelf moet plegen. En dat je dus erg bang bent om bij zo'n geruchtmakende zaak te dadelijk kwijt te raken. Daar gaat het om. Ja, yeah, sometimes I try to speak with myself. Sometimes I try to... Ja, soms praat ik in mezelf. Soms liep ik wat. Ik huilde soms. Ik vroeg of ik kon werken. Om te bewijzen dat ik normaal ben. En niks te maken had met waar ze me van beschuldigden. Het verblijf in de speciale afzonderingscel met beperkte inventaris... onder direct infrarood camera toezicht duurt maanden... Op 27 maart 2006 oordeelt de Commissie van Toezicht van de Inrichting dat die isolatie onrechtmatig is. Maar het ministerie gaat dat tegen in beroep, met als gevolg dat pas drie maanden later de afzonderingsmaatregel wordt opgeheven. En kort korterop wordt Aljabali overgeplaatst naar het Huis van Bewaring in Zwaag. Nooit, zegt Teule, gaf Aljabali in al die maanden aanleiding tot moeilijkheden in heer Hugo Waard. Hij was een voorbeeldige gedetineerde. Ik moet ook zeggen, hij heeft zich altijd keurig gedragen. Goed contact met personeel, nooit ruzie gehad, geen enkel rapport gehad. Altijd positieve verhalen over hem. Op 15 juni 2007 staat Bali voor de rechtbank in Haarlem... Een paar dagen daarvoor komt een opmerkelijke brief binnen van de brandexpert van het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Volgens deze expert kunnen uit de brandsporen helemaal geen twee brandhaden worden afgeleid. En daarmee vervalt het bewijs voor opzettelijke brandstichting. Maarten Vos, teamleider van het Openbaar Ministerie. Die verklaring was buitengewoon belangrijk, omdat daarmee het scenario van moedwillige brandstichting eh, onvoldoende grond... Ja, nog had. Uh, dus daarom was het heel belangrijk. Ja, Was het ook vervelend voor jullie? Uh, vervelend in die zin meer in de proced procedurele kwestie... omdat het kort voor uh, zeg maar de feitelijke behandeling is. Uh, soms is dat onvermijdelijk en dat neem je dan mee. Uh, Oké, okay, het werpt een nieuw licht op de zaak. Dan bekijken we vanuit die optiek uh, naar de zaak. Ja, Moet je dan zeggen dat... Uh op het moment dat het NFI zegt van uh, de brandbeelden die we zien... kunnen ook uit één brandhaard zijn ontstaan... dat het NFI het Openbaar Ministerie, eigenlijk afstrafte. Ze zei van nee, dat is helemaal niet zo. Je hebt een te voorbarige conclusie getrokken. Nee, nee dat, dat blijkt achteraf natuurlijk wel, maar dat is geen afstraffen. Dat zijn technische onderzoekresultaten... Uh, die een nieuw licht werpen op, uh, op de lopende zaak... die het accent anders leggen. Uh, dat heeft niks met afstraffen te maken. Dat heeft gewoon zeggen, oké, okay, de feiten liggen nu duidelijker dan voorheen. Het openbaar ministerie moet baksel halen. Maar van harte gaat dat niet. In 2010 spreken we officier van justitie Martin Onderwater. En hij zegt, terugkijkend op de zaak... Ik durf nog steeds niet te zeggen dat er geen twee brandhaarden zijn geweest. We hebben het alleen niet kunnen bewijzen. Als die prullenbak onder een kast staat dan kan hij wel die kast in brand zetten. En die kast was helemaal weg. Ik ga nog steeds niet zeggen dat er geen twee brandhaarden zijn geweest. Zowel de rechtbank in Haarlem in 2007... als het gerechtshof in Amsterdam, bij het hoger beroep in 2009... blijven Al-Jabali zien als de veroorzaker van de brand. Maar met die vonnissen is iets merkwaardigs aan de hand, zegt Klaas Rozemond. Enerzijds geloofden de rechters het verhaal van Al-Jabali... van zijn per ongeluk weggegooide cheque... Gedraaid met Rissla Blauw vloeipapier. Maar anderzijds veroordelen ze hem tegelijkertijd voor opzettelijke brandstichting. En dat terwijl een cheque gedraaid met Rissla Blauw vanzelf uitgaat. Als je uh, als jurist, uh, strafrechtelijk jurist, die uitspraken leest. en die uitspraken houdt naast de vaste rechtspraak van de Hoge Raad. dan, uh, dan, dan moet je eigenlijk constateren dat er twee fouten in die uitspraken zitten. Dus ze, hebben, ze zijn ervan uitgegaan dat er een aanmerkelijke kans op brand bestond Waarbij ze eigenlijk niet uh, zijn ingegaan. op het feit dat het om een zelfdovend uh, checkie ging. of zelfdovende vloei. Um, en uh, ze zijn ervan uitgegaan dat de verdachte. dat de kans op brand wel bewust heeft aanvaard. terwijl de inhoud van zijn verklaring eigenlijk is. juist dat hij ervan uit is gegaan dat die brand niet zou kunnen ontstaan. dat hij is gaan slapen. Mogelijk, zegt Rosamond. stonden de rechters onder grote maatschappelijke druk. om Al-Jabali veroordeeld te krijgen. voor opzettelijke brandstichting. Ja, dat is, dat is uh, niet uitgesloten. Dat rechters uh, denken het is uh, maatschappelijk onaanvaardbaar dat uh, deze verdachte vrij uitgaat. Dus ze moeten op de een of andere manier een redenering vinden die, waarmee we hem toch uh, kunnen veroordelen. Nadat de Hoge Raad eind 2010 de eerdere vonnis heeft vernietigd, spreekt het Haagse gerechtshof Al Jabali op 1 maart vorig jaar vrij. In haar arrest schrijft het hof, net als Rozemond al vaststelde... dat Res la vloeipapier zelfdovend is... en dat de kans om daarmee brand te veroorzaken uiterst klein is. Over de vraag hoe de brand is ontstaan, laat het hof zich niet uit. Het hof concludeert alleen dat als Al-Jabali op de fatale avond... een cheque heeft weggegooid, dat te weinig schuld oplevert voor een veroordeling. Meerdere onderzoeken sloten een andere technische oorzaak uit... maar die onderzoeken zijn omstreden. Als er iets ingewikkeld is, dan is het wel brandonderzoek. Hoogleraar strafrecht Peter Tak uit Nijmegen... bestudeerde in 2008 het dossier en benoemde in een eerdere Argos-uitzending... al een aantal lastige, nooit opgehelderde vragen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet ingegaan op het feit... dat er al eerder een alarm geweest is, een brandalarm geweest. Dus zo wordt er niet ingegaan op het feit wat ook... Uh, uh, uh, uh, vast, uh, vastgesteld is, dat er al eerder dan het tijdstip waarop daadwerkelijk die brand echt in volle omvang uitbrak, dat er al eerder brandgeuren geroken werden op verre afstand van die cel 11. Nou, is het daadwerkelijk zo dat die brand daar begonnen is? Daarnaast is nooit vastgesteld hoeveel tijd er heeft gezeten tussen het wegschieten van de sigaret en het ontstaan van de brand. Ook dat noemt Tak een probleem. Stel nu eens dat dat, dat, dat heel lang uh, uh, uh, uh, geweest is. Dat die tijd heel lang geweest is. Dan zou er des te meer reden zijn om aan te nemen dat er wel eens een ander scenario zou kunnen zijn. De vrijspraak van Al-Jabali op 1 maart vorig jaar was een bittere pil voor het Openbaar Ministerie. Volgens Klaas Rosemond is de les van de Schipholbrand dat het onderzoek te snel één richting insloeg. Achteraf gezien denk je van. Uh... Ja, je moet inderdaad alle mogelijke scenario's inventariseren en naast elkaar leggen. En we weten hè, dat het gevaar altijd bestaat dat je, als je eenmaal een bepaald scenario hebt gekozen en dat je dat heel graag wil bewijzen, dat je alternatieve redeneringen verwaarloost. En het zou kunnen zijn dat dat hier het geval is geweest. En dat het openbaar ministerie te veel gericht is en de politie te veel gericht is geweest op het bewijzen van één specifiek scenario, namelijk deze verdachte heeft de brand aangestoken. En na 7,5 jaar moeten we constateren dat daar eigenlijk geen bewijs voor is geweest. Dus dan zou je eigenlijk, als je daar iets van wil leren, zou je inderdaad je van het rechtspsychologische mechanisme bewust moeten worden dat, ja, dat je te snel in een tunnelvisie komt en daardoor de alternatieven onvoldoende onderzoekt. Over tien dagen buigt het Hof zich over de vraag welke schadevergoeding Ahmed al-Jabali moet krijgen voor de tijd die hij gevangen heeft gezeten. We kregen inzage in het standpunt dat het Openbaar Ministerie over tien dagen gaat innemen. Op grond van de vaststelling van het Hof dat het handelen van de verdachte als onvoorzichtig moet worden aangemerkt... is het OM van mening dat gronden van billijkheid ontbreken om tot de verzochte vergoeding over te gaan. Geen schadevergoeding, claimt het Openbaar Ministerie. Omdat Al-Jabali onvoorzichtig zou hebben gehandeld. En dat is vreemd. Het Hof heeft in zijn uitspraak van Maart vorig jaar vastgesteld... dat het niet bekend is hoe de brand is ontstaan. Laat staan dat Al Jabali daarvoor verantwoordelijk is. Maar als wij het aan officier van justitie Maarten Vos vragen... blijkt hij er heel anders over te denken. Daar zit een nuanceverschil in. Dat lijkt me vrij essentieel. Ze hebben gezegd, we gaan, we gaan niet praten over de oorzaak van de brand. We gaan eerst kijken als de brand is ontstaan... Mm -hmm zoals meneer heeft verklaard door dat sigaretje... dan leidt dat niet tot uh, een strafrechtelijke veroordeling. Maar of die brand op die manier is ontstaan, daar laten we ons niet over uit. Ja, dat had te maken met de uh, manier zoals het uh, Hof uiteindelijk... in twee fasen zeg maar, uh, het, uh, de behandeling heeft ingericht. En dus hebben ze daar nog geen uitspraak over gedaan. Er liggen uitspraken van rechters in iedere instanties... plus... De verklaring van de verdachte zelf dat de brand op die manier is ontstaan. Dus ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan, uh, aan die versie. Vindt u dat een verdachte die is vrijgesproken recht heeft op schadevergoeding? Uh, de zaak hierin, ik ga hem niet in het algemeen beantwoorden. Uh, in deze concrete zaak is de zaak nog onder de rechter om die schadevergoedingsbeslissing te nemen. Dus daar kan ik nu geen uitlating over doen. Maar in het algemeen? In het algemeen is dat volstrekt zinloos hier. Ja, Ik in... dacht het maar niet in zijn algemeenheid. Ja, het, is het niet zo dat iemand die um, in voorlopige hechtenis heeft gezeten. die uiteindelijk wordt vrijgesproken. doorgaans recht heeft op schadevergoeding? U geeft met het woord 'doorgaans' al aan dat dat niet altijd het geval is. We leggen het standpunt van het Openbaar Ministerie om geen schadevergoeding te betalen. voor aan advocaat en hoogleraar Geert-Jan Knoops. En die laat ons per e-mail weten. Ik meen dat argumenten van het OM geen doel kunnen treffen. De gehele redenering van het OM is opgehangen aan die ene overweging van het Hof... te weten dat het handelen van de heer AJ als onvoorzichtig moet worden aangemerkt. Dit is echter niet voldoende voor een strafrechtelijk verwijt. En vandaar dat het Hof, terecht tot vrijspraak komt. Het Hof heeft in zijn uitspraak van maart vorig jaar... slechts verondersteld dat Al-Jabali het cheque heeft weggeschoten. Om te kijken of hij dan vervolgd zou kunnen worden. Nee, zegt het Hof en komt zo tot vrijspraak. En daarmee was de zaak afgedaan. Het Hof is dus niet toegekomen aan de beoordeling... of Al-Jabali het cheque wel weggeschoten heeft... en of daardoor de brand is veroorzaakt. Want, zegt het Hof, zelfs als hij dat gedaan heeft... is hij nog niet schuldig aan de brand. En dat is belangrijk, merkt Knoopsop. op. Dat het Hof in zijn uitspraak niet toekomt aan de vraag of al überhaupt een cheque heeft weggeschoten. Juridisch gezien is schadevergoeding een ingewikkeld fenomeen. Maar, zegt rechter Klaas Rosemond. Dat is eigenlijk meer een persoonlijke mening. Um, heb ik de neiging om te denken van ja. De, de vastgestelde schuld als er al schuld zou kunnen worden vastgesteld op grond van wat we aan bewijs hebben is die zo gering dat je deze verdachte niet had moeten vervolgen en dat je hem achteraf gezien ook inderdaad volledige schadevergoeding moet toekennen, dat zou ik zelf wel een bevredigende redenering vinden Al-Jabali werd na zijn eerste veroordeling tot ongewenste vreemdeling verklaard... en uitgezet naar zijn geboorteland Libië. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wil die ongewenste verklaring... ondanks zijn vrijspraak niet ongedaan maken... omdat Al-Jabali in het verleden wel veroordeeld is voor kleinere vergrijpen. Geen verblijfsvergunning voor Al-Jabali dus. Het strenge regime in de gevangenis in Heer Hugo Waard... kwam van hoger hand, hoorde u directeur Teulen in de reportage zeggen. We vroegen dat na bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. En die bevestigde dat. Hoewel, de beslissing werd niet genomen door Peter van der Sande... hoofd van de dienst justitiële inrichtingen... maar door het bureau selectiefunctionarissen in overleg... met de directeur van de inrichting. Dat laat de voorlichter weten. Nou, daar denkt de oud-directeur duidelijk anders over... U hoorde een reportage van Willem de Haan en Kees van der Bos, en de techniek was in handen van Alfred Koster. Willem de Haan schreef trouwens samen met trouwjournalist Bart Zuidervaart... ook het boek De Schipholbrand. Wilt u Argos terug horen of deze reportage? Ga dan naar vpro.nl slash Argos. Straks onze nieuwe rubriek De Boeken. that leaving feeling This time it's here to stay I've been weighing up the pulling and pushing me away The past is so heavy but it's something that I can't leave And this future so sudden it just pushes me to my knees. Is that your heart talking just that befuddled the be mind? The people that you love they change when you leave them behind. But this rope that is pulling is whittled down to a thread And if I don't start climbing pretty soon it'll be over my head We all have dreams of leaving We all wanna make a new start Go and pack a little suitcase with the of. And it's pulling me, it's pulling me further down Go make all your excuses, go say all your goodbyes But take a look in the mirror, it's the hardest one you'll ever Het lievingvinding hoorde u van Stuart A. Staples en zangeres Laza uit Mexico. U luistert naar Argos en zoals u merkt is Argos in 2014 in een beetje nieuw jasje gestoken. Elke zaterdag kunt u na de Argos-reportage luisteren naar een panel van vaste en minder vaste gasten. Die praten over onderzoeksjournalistiek. We beginnen het nieuwe jaar met onze boekenrubriek. De Boeken heet dat dan ook. En in de toekomst zult u ook veel horen... over andere onderzoeksjournalistieke kwesties uit binnen- en buitenland. Twee gastrecensenten aan tafel. U kunt ze ook zien trouwens, via de webcam op radio1.nl. Margeliet Kleijwegt, journaliste, schrijver voor onder meer Trouw... de Groene Amsterdammer, Vrij Nederland... En, en ook nog steeds voor de Linda, Margeliet. Natuurlijk. Noem je jezelf eigenlijk onderzoeksjournalist? Nee. Wa wat voor journalist ben je wel, denk je? Oeh, wat een moeilijke vraag. Uh, denk na. Ik denk dat ik mezelf uh, meer een beschrijvende journalist noem. Of ik, ik onderzoek uh, een reportagejournalist, documentairjournalist. Dus ik, ik, in, ik ben wel onderzoekend in de zin dat ik naar een nieuwe situatie ga, naar nieuwe situaties ga en daar wel nieuws uit wil halen. Maar minder dat ik in dossiers duik en daar nieuws uit haal. Je bent meer op straat. Altijd op straat. En naast Marguerite zit Sjoerd de Jong, vervent boekenlezer... en bovendien ombudsman bij NRC Handelsblad. En mm -hmm. je, De eerste vraag die je altijd krijgt is natuurlijk... wat is een ombudsman, maar laten we die overslaan. Lees jij doordat je ombudsman hey, bent boeken ook op een andere manier? Nou kijk, wat een ombudsman dus doet is... Uh, dat dacht uh, ik al. ...stukken uit krant beoordelen, ook huisbezoek bijvoorbeeld bij lezers. Uh, maar tussendoor uh, worden er ook uh, wel boeken gelezen. En dat, dat, dat, dat ben ik eigenlijk blijven doen sinds ik chef boeken uh, was van NS Handelsblad. Want dat ben je ook geweest. Wanneer ja. was dat? Van 2000 tot 2006. En toch als ombudsman lees je boeken anders. Ik bedoel, lees je meer ja, over journalistieke ethiek of journalistieke moraal daardoor? Ja, nou kijk, er, er gebeurt heel veel uh, op, op het gebied van de media. Dus 2014 wordt, geloof ik, alweer het zoveelste jaar van de waarheid... voor de gevestigde en de nieuwe media, eindelijk. En daar verschijnen ook veel boeken over. Dus je, je, je wordt bedolven onder de boeken over hoe we moeten verder met de media. Ik ben net bezig in een boek dat heet Out of Print... wat natuurlijk over de oude kranten gaat en zo. Die dan toch ook weer een gouden toekomst hebben volgens... Jeff Bezos, de Amazon-man die Washington Post heeft gekocht, nou, enzovoorts. Dus daar is een hele lawine aan boeken ook over, aan het uitrollen. Lees jij dat ook veel, Marguerite, boeken over de toekomst van je eigen vak? Of denk je, nou, laat dat maar zitten? Nee, ja, nee ik lees wel, maar niet heel erg veel. Ik lees heel gevarieerd, ik lees van alles. We hebben jullie gevraagd, uh, speciaal voor vandaag, twee boeken te lezen. Helemaal van A tot Z. Het gaat allebei over het geloven. Eén boek namelijk over salafisten, radicale islamieten in Nederland... En een boek over meer het katholicisme, namelijk over de Limburgse mijnstreek van vroeger. Fijne kerstvakantielectuur, Sjoerd. Ja, zeker. zeker. Nou, dat boek van Domen, Joep Domen is, Dome dus is over de mijnstreek. Ik zou niet zeggen dat dat over het geloof gaat. Het, gaat, het, gaat, het, het andere boek wel degelijk natuurlijk. Hè. Dat is echt een onderzoek naar salafistische moslims in Nederland. Salafisten zijn dus eh, moslims die terug willen naar de, nou, de zuivere bronnen. Het zuivere voorbeeld, de IVD heeft rapporten over geschreven... en dit onderzoek brengt in kaart of um, uh, de salafistische overtuiging... nou verenigbaar is met wat de onderzoekster noemt autonomie. Dus het, een zelfstandig democratisch burgerschap. En ze komt tot vrij genuanceerde uh, conclusies. Marguerite, uh, je hebt zelf het boek Onzichtbare Ouders gepubliceerd... Wat, waar, waar ook veel radicale moslims en, of kinderen... Uh, die aan het radicaliseren zijn in voorkomen. D dit is een proefschrift van de antropoloog Ineke Roeks... dat dan bewerkt is als boek. Uh, heb jij iets nieuws gevonden? Nee, ik heb niet iets echt nieuws gevonden. Hè. Ze is er ook al heel lang mee bezig, zag ik, want het... Uh... Het, het, het stamt nog uit de tijd haar onderzoek uh, dat uh, Frank Buis nog aan de universiteit les gaf, strijders, uh, een, een docent die ook onderzocht, uh, onderzoek deed naar radicalisering, strijders van eigen bodem heeft hij gepubliceerd. En dat was ook al een onderzoek naar salafisten. Dat is in 2006 uitgekomen. En daar, daar, dat is al de basis eigenlijk van haar onderzoek, zag ik later, want ik herkende het een en het ander. En je, je merkt ook dat. Uh, zeg maar hoe moeilijk het is als je veldwerk doet, als je dus in die groepen ingaat, dat dat ook je distantie vermindert. Want ik vind haar. Ze heeft veel... te veel begrip, denk je, voor jezelf Ja, die ik vind dat zij te veel begrip heeft, ja, voor, voor uh, wat er, uh, wat er, wat er uh, aan de hand is of wat er speelt. En tegelijkertijd wil ik ook benadrukken hoe dapper en moedig ik het vind dat ze, dat, dat ze die moeite neemt. Want ik zeg net tegen Short. Dat hebben wij niet begon. gehoord. Nee, dat het ontzettend niet. belangrijk is, naar mijn idee, omdat dat dan mijn onderzoeksjournalistiek is: uh, dat je groepen wel ingaat, dat je wel meedraait, dat je wel probeert achter dingen te komen waar we anders niet achter komen. En dat dat veel te weinig gebeurt in Nederland. Veel en wat zei te te... jij toen terug uh, tegen Marguerite kleeweg -Shoot? Daar was ik het helemaal mee eens. En uh, juist daarom ook, qua aanvulling, dat het voor mij, want ik ken dat onderzoek van Frank Buijs niet. Uh, voor mij was dit boek wel in die zin een eye-opener... dat je er dus uh, wat dingen uit leest die toch een beetje haak staan... op wat je uit de media, zal ik dan maar zeggen, oppikt. Uh, wat Want uit de media nou, pik je voornamelijk ook dat Theo van Gogh ja, maar dan is vermoord... Je, ja, dan dan je dus, en okay, dat, dat hij een salafist is. Uh, en, en zo. Maar uit dit boek blijkt bijvoorbeeld... Uh, en ik zeg maar gewoon wat de onderzoekster beweert... Hè, dat uh, de echte salafisten, of het grootste deel van de salafisten in Nederland... dus bijvoorbeeld tegen de invoering van de sharia in Nederland zijn. Ze vinden dat geen goed idee, want Nederland is geen islamitisch land. Uh, er staat wel een mooie, en uh, ook een beetje angstaanjagende quote in... van zo'n salafist die dan zegt van je geeft ook geen... Uh, de sharia in Nederland nee is onwenselijk, want je geeft een kleuter van drie ook geen rijbewijs... Dat is een beetje het idee. Hè? Nederland is dan de kleuter van drie, kennelijk, en de Sharia het rijbewijs. Ja, dus daar zit een soort religieuze arrogantie in. Hè? Maar ook wel het idee dat ze. Uh, ja, er de zit de eigenlijk in van wat, op dat, dit moment is het ja, helemaal uh, overbodig om de Sharia in te voeren. Ze begrijpen dat toch niet. in Nederland, en, Maar en, later misschien wel. Ja, nou ja, en nou, nee, het gaat verder ook. Want wat zij ook schrijft, is dat die salafisten zich dus actief verzetten tegen groepen zoals de Hisboud-Tarir. Die daar wel voor zijn om de Sharia in Nederland in te voeren. Die komen ja, nee. nu wel in de secte terecht. Zij verzetten zich daartegen. Dat, is, is dat vind, zijn het natuurlijk vind... ook wel. Dat het, het, het moeilijke lijkt mij voor haar... dat ze heel veel natuurlijk ook weer niet gehoord ja. heeft of niet gezien heeft. Ja. De IVD ja. is, is natuurlijk heel erg ja. Ja. Ja. beducht voor de groep, uh, salafistische groepen. Ja. Omdat ze anti-westers zijn. Ze keuren toch heel veel af. Ja. Ze stemmen niet. Ja. Uh, ja. Uh, ze zijn tegen homo's. Ze zijn anti-westers. En dat anti-westerse... Uh, sentiment is iets sowieso waarvan ik denk dat dat het meest bedreigende is. Niet, niet eens die sharia, kan mij die sharia schelen ze doen, maar... maar dat anti-westerse, dat is iets ja, waar je heel weinig verweer tegen hebt... en uh, ja. wat er sluipt. En het is toch wel follow the leader, hoor, daar. Ja, wat Zo dat betreft een beetje eng. Haar ja. centrale stelling, Sjoerd, is uh, Ineke Roeks heet ze dus... Leef als de profeet in Nederland, dat, dat boek hebben we het over. Haar centrale stelling is eigenlijk, als ik het goed begrijp... de democratie moet dit kunnen hebben... Kan de ja, democratie het hebben? Nou ja, ja, misschien wel. Nou, dat hangt van de omstandigheden af. Hè. Want uh, uh, wat, wat Marguerite zegt: ze hebben anti-westerse ideeën. Maar het idee van die hoeks is eigenlijk de manier waarop zij die probeer in hun uh, leven proberen te verweven. Hè. Uh, stimuleert impliciet juist dat ze zich als democratische burgers gedragen, is dan de hoop. Maar zij he, want, hoopt dat als wij ja, daar begrip voor hebben, dat ze ja, dan want, meer onze uh, kant op zullen ja, komen. Ja, niet en dat je dan net zeggen. zoiets krijgt als, naïef, als, als, als bijvoorbeeld, nou, weet niet, als fundamentalistische christenen of zo. Ja. En bijvoorbeeld, nee. zij zegt ook: uh, deze lui, die echte salafisten, uh, zijn dus geen jihadis. Dat zijn geen mensen. Die de jihad in Nederland willen importeren. Met vergelijkbare argumenten als die sharia. Van jihad werkt, werkt contraproductief. Jihad creëert alleen maar chaos. Terwijl de islam is er om de chaos te bezweren enzovoort. Dus kijk, als ze daarvan overtuigd zijn. En zij, Roeks, legt ook de nadruk op de rol van vrouwen bijvoorbeeld. onder die salafisten. Nou, die opvattingen zijn allemaal patriarchaal en antifeministisch. Maar die vrouwen doen wel actief mee. Nou, impliciet hoopt zij dan dat dat, als het ware... Hè, toch weer zal gaan stroken met modern westers burgerschap. Als je burgerschap. maar veel begrip toont, ja, en ze Ja, Nou, zij zegt vooral niet isoleren. Het ja, is natuurlijk niet helemaal goed. Het loopt we over van begrip voor de SGP. Maar ze blijven maar tegen vrouwen. Kiesrecht. Nou ja, een, eentje. één nee een, ja. een, een, een vrouwelijke lijsttrekker nu. Nou, weet inmiddels. je wat nou ook opviel? Kleine aanvulling over dat anti-westerse. Ik weet niet, ben benieuwd wat jij ervan vindt ook. Want... Ik ben zelf, uh, laten we zeggen, uit de ARP-hoek calvinistisch opgevoed. He, dus uh, katholicisme en zo, dat is, staat ver van mij. Maar wat je uit deze lui proeft een beetje, is een, een zekere mate van religieus calvinisme. Dus ook terug naar de bronnen. He, ze, willen, ze zijn wars van imams voor, voor een deel. Ze willen zelf de Koran lezen, ze willen zelf... Daarom heb je ook al die rare snuiters... die dan op zolderkamers uh, hun eigen theologiecursus in elkaar zitten te knutselen. Hè? Die bekeerlingen, die Abdul-Jabbar van de Ven met zijn baard en zo. Dat, dat zijn zelfmeet uh, profeten. Profeet. Dat, dat, dat strookt heel... Of het strookt misschien niet... maar het, het deed mij denken aan de Calvinistische verzet tegen de katholieke kerk. Wij zijn niet helemaal overtuigd geraakt, althans ons boekenpanel van de bewering van Ineke Roeks in leven als de profeet in Nederland. Dat het allemaal wel goed komt met die sanafisten. Dan gaan we nu toch gauw naar Limburg, naar Heerlen... waar Joep Domen, NSC Handelsblad, collega van Sjoerd Jong, vandaan komt. Ja, ik nou, zeg eigen... altijd, ik heb maar één collega en die werkt bij de concurrent. Hoezo? Dus de ombudsvrouw van de Volkskrant. Oh, Jij beschouwt je niet als collega <laughs> van de onderzoeksjournalisten... bij NSC Handelsblad? Ja, natuurlijk wel. Maar mijn functie is een wat andere... Oké, okay, hoe zullen we het omschrijven? Joep Domen, die wel eens in hetzelfde van... kantoor werkt <laughs> als een vriend, vriend van... En jij, jij kent hem zonder twijfel ook, Margalit Joep Domen. Ja, nou, ik heb hem één keer ontmoet. Dus kennen vind ik een groot woord. Hij is de man die uh, ja, de seksuele betasting en zo in de katholieke kerk heeft blootgelegd, zeg maar. Ja. ja. Hij heeft zich nu op uh, zijn eigen familieachtergrond uh, gestort In het boek De Geur van Kolen. De, vind je dat een goed idee van hem, Sjoerd? Zeker, ja. Omdat um, ik, Joep, ik, uh, ik noem hem nu bij voornaam hè, als collega... Joep is natuurlijk een, een, een ge, door de wol geverfde onderzoeksjournalist... en meestal schrijven die over uh, uh, onderwerpen waar ze een grote afstand toe hebben. Of in ieder geval waar ze niet natuurlijk, persoonlijk mee te maken hebben. Tegelijkertijd zie je dat er in Nederland een enorme hoos is... aan persoonlijke familiegeschiedenissen. Aan terugblikken op jouw eigen afkomst in dat en dat dorp. Of helemaal alageert Mac Mak, uh, en het leuke of het mooie van dit boek is dat die twee dingen nu samenkomen. Dus hij heeft een afstandelijke, vrij koele onderzoeksjournalistieke blik... op zijn eigen afkomst. En de eigen streek waar hij vandaan komt. En uh, dat levert wel interessante dingen op. Wat dan? Wat ik er interessant aan vind is dat uh, in die, al die boeken die, die ik eerder noemde... die persoonlijke familiegeschiedenissen zijn de mensen vaak heel groot... En het historische decor is decor. En bij domen zie je eigenlijk dat... dat het, het is natuurlijk ook een streek van kleine mensen. Hè, de, de Kleine luiden, maar dan in katholieke zin. Mijnwerkers, arbeiders. Ambtenaren bij de menen. En die, die in het boek zijn inderdaad de grote machten zijn... wat jij net zei, de kerk en de mijn. Dus hij heeft het ook vaak over de kolonisatie van Limburg. En de mensen, dat zijn, dat zijn eigenlijk met wie, met wie hij dus sympathiseert... dat zijn kleine historische... In een in een schaakspel van, van kapitalisten en, en priesters. Maar hij blijft maar heel afstandelijk in het. Nee, hij bleef, ik, ik Jij vindt het, het geen goed boek? Jawel, ik vind het een goed boek. Maar het is ja. opmerkelijk. Wat ik opmerkelijk vind bijvoorbeeld, is dat die, dat die afstand ook verwarrend is op een bepaalde manier, als, als hij vertelt dat zijn ouders kinderen krijgen. Namelijk ja. allemaal. En dan denk je, en wanneer wordt hij nou geboren? Ja. en Maar hij spreekt dus ook in de derde persoon over zichzelf. Ja, dat is geister. En dan, dan denk ik, ja, je, ik ben ook wel benieuwd... wat jouw eigen interpretatie is geweest ja. van die tijd. En dat mis ik wel. Want daardoor ja. wordt het zeker ja. ook niet zo'n goed verkopend boek... als dat van Geert ja. Mak. Omdat het zo afstandelijk nee, blijft, dan dat is En heel waar. veel dingen ja. worden opgenoemd. Ja, dat is waar. Het is een... een, een, een, een tabula rasa ja. aan namen ja. en gebeurtenissen. Ja. Terwijl ik denk, ja. hij was even nog wat stiller ja. blijven staan... Ja. bij die mijn. Uh, zijn, zijn grote uh, onthulling nu is ja. uh, dat de, de burgemeester... Uh, die als een grote held wordt gezien, die overigens 35 jaar lang daar burgemeester was. Dat kunnen we ons ook niet meer voorstellen. Het hmm. gaat uh, om burgemeester van Grunsven. Van maar zelf ook In Grunzver, de oorlog, burgemeester nou, was, na de oorlog, burgemeester was. Held en de, van Heerlen. De, held van en Heerlen toch en niet hij, helemaal. Hij, hij, zou hij nou, zou probeert dat uh, beeld te nuanceren. doordat de man uh, uh, uh, ja, toch ook heel erg veel met de Duitsers omging, pro-Duits was. En hij heeft zelf gezegd: dat deed ik omdat ik daardoor kon doen wat ik deed uh, voor Heerlen... En hij wil dat beeld nu kantelen, Joep Domen. En daar wordt ja. nu een onderzoek naar. gedaan. Sure, het boek had, zeg maar, een lied meer over Joep zelf moeten gaan. Nou, ja, hoe hij even, die familieachtergrond en zijn afkomst jawel. uit de streek heeft verwerkt. Wat maar, dat voor hem betekend heeft. Ja, maar hierover nog even. Het levert dus ook nieuws op. hè? Want het is, een, het is een echt onderzoeksjournalistiek boek. Dus dan moet er ook nieuws en een geheim dossier uit de oorlog nog opduiken. Dat heeft hij heel goed gedaan. Wat zijn eigen beschrijving betreft, dat klopt. De mensen zijn eigenlijk het decor en de streek is de hoofdpersoon of de stad. En hij zelf is ook een heel klein pionnetje. Want hij schrijft dan inderdaad over zichzelf als hij geboren is. Uh, Joep schreeuwt nachtenlang. Geen mens doet een oog dicht. In de derde persoon? Ja, over zichzelf. En als je hem kent... Zou dat, dat natuurlijk... wel kloppen? Zou die zich ik dat geloof Ja, ik, ik, dat is goed Ik wil uitgezocht. nog even terug naar dat nieuws. Maar niet. Hij, hij is ja. natuurlijk iemand die heel erg goed nieuws maakt. En alle lof daarvoor verdient. Maar... Er is, in, in, begreep ik in Limburg, echt een grote controverse ja, nu. Of zeker. het wel nieuws ja. is. Want er wordt ook gezegd ja. dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Ja. Dat het niet ja. zo is. Dus er is nu een nieuw onderzoek ja. is er gestart naar wat Van Gunzen nu precies ja. was. En wat ik ook opmerkelijk nou, vond... Hij heeft het dossier ingezien, hè? Ja, en dat, dat weet dat ik. Want dat, dat heeft hij... Ja. Dat, dat is het nieuws. nieuws. Hij heeft het dossier heeft daar de gezien de en daaruit blijkt dat veel meer dan, aan te merken was... op het gedrag ja, van die burgemeester dan tot nu toe Ja, zegt hij. En, en daar de zijn wees, de de best, anderen ja. het weer niet mee eens. En wat nee. mij dan opvalt ja. in het boek... is dat hij, wat ik raar vind... wat ik echt een beetje raar vind... is dat, uh, dan is de zoon van Van Gunstver... daar gaat mm -hmm. hij naartoe in Zeist. Mm -hmm. ja. En dan zegt hij alleen de enige vraag... wat vind jij eigenlijk van je vader? Wat mm -hmm. heb jij gemerkt? En dan zegt die zoon... ja, eigenlijk niks, want hij sprak er nooit ja. over. En dan denk ik, ja, maar dan... Jij hebt zo jij, jij stelt die man in feite in een kwaad daglicht. Daar ga je toch een gesprek over aan ja, met die zoon. Nou ja, dat van de twee vindt, boeken hebben jullie uh, met het meest, meest zei, plezier gelezen, is, de Dome. Ik vind Dome. niet dat hij zo'n vaak. Ik vind, ik vind niet dat hij in een kwaad daglicht stelt, hoor. Hij. hij hij roept toch vragen op, maar dat moet ook als onderzoeksjournalist. Nee, hij Marguerite, zegt. Dat we, wat vond jij het en, mooiste van de twee Bomen, boeken. Komen, absoluut. Oh wel. Ja, ik heb dat heel oh, veel ja. plezier gelezen. Okay. Nou, nog even een detail over, want hij beschrijft ook zijn ouders. Hij beschrijft, hij beschrijft, hij beschrijft niet zijn ouders. Je moet er niet zo doorpraten, de en tijd is bijna hoop, joh. Maar beschrijft hij om Naar vijf uur gedisciplineerd gedrag. Om vijf Short. uur middags drinken ze in café Vaterland aan de holsgraben drie bier, één koffie en één witte vermoed over zijn ouders, terwijl ze hè, op een huwelijksreis zijn... of elkaar net leren kennen. Maar het gekke is, die, die vader die had dus een bonnetje. galerie... en die de... verkocht daar Gerla Taster. Nee, ga, praat even door. Ik ga even zeggen dat dit de eerste aflevering van ons boekenpanel... De Boeken was, met Sjoerd de Jong en Margalit Kleijweg. Volgende week is er geen Argos vanwege het EK Allround Schaatsen. Tot over twee weken dus. En straks de eerste aflevering van WNL op zaterdag... met Christel van Eijk. Had je niet eigenlijk liever gewoon het boek van Halina Rijn... van ons cadeau gekregen voor kerst? Of, uh, voor... of kermis van Houten? Nieuws heeft een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur... praat ik een uur lang met een toonaangevende Nederlandse wetenschapper. De kennis van nu met Koen Verbraak. Over drijfveren, wapenfeiten, twijfels en fascinaties. De kennis van nu. Deze week psychiater, filosoof en theatermaker Damian Denies. Morgenavond om 8 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Keukens. Grote showroomkeuken uitverkopen bij Kellekeukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Keller Dealer. Kellekeukens. Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl. Al besloten welk boek je wilt kopen met je boekenbon? Tip: Koop Feest van het Begin van Joker van Leeuwen. Je boekenbon is ook in te leveren bij bol.com.